Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en ijzel boven de lijn leeuwarden emmen Er is code oranje afgegeven, wat betekent dat voorzichtigheid geboden is. In Groningen, Friesland en Drenthe zakt de temperatuur onder het vriespunt... en daarbij regent het licht. Het water op de weg vriest op en daardoor kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Het KNMI verwacht dat de gladheid aanhoudt tot de komende ochtend. Een Duits persbureau heeft begin dit jaar 300.000 euro geboden voor een foto van prins Frieso in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd na zijn skiongeluk. Een verpleger zou van het persbureau drie ton krijgen als op de foto ook Frieso's vrouw prinses Mabel en koningin Beatrix zouden staan. Een foto van alleen de prins was goed voor een ton. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de verpleger niet op het aanbod ingegaan, maar heeft hij meteen de directie ingelicht. De Amerikaanse president Obama is op kerstvakantie gegaan... zonder dat hij een akkoord heeft kunnen sluiten over de begroting. Vlak voordat hij met zijn gezin naar Hawaii vertrok... riep hij de democraten en republikeinen op snel tot een vergelijk te komen. Als er voor 1 januari geen overeenstemming is... dan treden er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen in werking... ter waarde van 600 miljard euro. Sterren als zangeres Beyoncé en actrices Jennifer Aniston... en Cameron Diaz doen in een filmpje op YouTube... een oproep om de verkoop van wapens in de VS aan banden te leggen. Ze verwijzen niet alleen naar het bloedbad van vorige week... op een basisschool in Newtown, maar ook naar eerdere incidenten... zoals de schietpartij in een bioscoop in Denver van afgelopen zomer. Ook sterren als Gwyneth Paltrow, Jamie Foxx, Reese Witherspoon... en John Legend zeggen in het filmpje dat ze er genoeg van hebben. Het weer in het noordoosten kans op verraderlijke gladheid door ijsholders. In de rest van het land bewolkt met soms wat lichte regen. Het is min 1 graad in Groningen en plus 7 in het zuidwesten van het land. Overdag regenachtig. In de midden en zuiden is het dan rond de 7 graden. In Groningen ochtends nog rond het vriespunt. Smiddags iets daarboven. Dit was het NOS Journaal. Langs de nacht van het jaar wil ik met u mijmeren over wat ons heilig is. Als alles wegvalt, wat doet er dan werkelijk toe? Wat is onvervreemdbaar belangrijk? Wat blijft ons immer na aan het hart? Welkom in de tweede uur van deze heilige nacht van de icon. Tot zeven uur zijn we er. U kunt uh, meepraten op 020-521-7133. 020-521-7133. En langskomen kan ook. Is dat al gebeurd trouwens? Mensen aan de overkant. Plantage ja, aan nummer al vier. Mensen, Ja, er zitten al wat mensen. Ja, er zitten al wat mensen. En naast mij zit mijn collega Jurgen Maas. Hij zat net nog uh, te regisseren. Maar we zijn multitaskers. Want Job de Haan, die net naast mij zat, zit nu te regisseren. Het is een wonder. Als er geen geld meer is, je merkt er niks van. Jurgen Maas gaat in gesprek met Kilian Wawu. Want Kilian... Die was euh, bankier en hij is nu auteur van Bonus, een Nederlandse bankier vertelt. Hij verliet de ABN AmroBank uit onvrede met de bonuscultuur. En wat wij willen weten is, wat zorgde ervoor dat, dat zoveel mogelijk geld verdienen niet langer heilig was voor hem? Jurgen. Ja, welkom Kilian Wabu. Uh, het boek is uh, uit 2010. U werkt ondertussen als docent aan de Universiteit van Amsterdam... Dat zorgt soms voor hele mooie avonden, want u komt rechtstreeks van een feestje. Ja, dat klopt. Ja, zo af en toe promoveert er eens iemand. Ja. En um, afgelopen week is iemand gepromoveerd waar, die ik goed ken. En die had mij uitgenodigd om op het feestje te komen. Dus ik kom echt letterlijk net van een feestje af. Dus is het feestje heb... al afgelopen? Het feestje is nog niet afgelopen. Maar het merkwaardige is dat ik dus een half uur geleden op een dansvloer stond. En hier nu bij jullie ben En hoe... Je... hoe leg je dan uit dat je weggaat om in een radio-uitzending van de Icon op s'nachts om drie uur op Radio 1 te gaan zitten. Ja. Dat en heilig en over heilig... heilig gaan praten. Ja, dat laatste heb ik ze niet verteld. Pardon? Uh, dat is het beste. Dat is echt het beste. Nee, omdat het, het ook het moment niet was... Om, uh, kijk, we hebben nu rustig de tijd om, om na te denken over moeilijke onderwerpen. En op zo'n ja. feestje uh, was het vooral tijd voor feest. Dus, uh, hoe, hoe zou je het formuleren? Als ik het gezegd zou hebben... Uh, nou, precies zoals u het net uh, formuleert. Namelijk, uh, ik ga het uh, hebben over datgene wat heilig is... En, uh, in mijn geval ook in, in relatie tot geld. Ja, als het goed is, hè, hebt u iets meegenomen voor mij? En dat zit in uw portemonnee. Oh! Want dat hebben wij afgesproken tijdens een voorgesprek. Want wij proberen ons altijd een beetje voor te bereiden. Wij kennen elkaar niet, maar we hebben elkaar als een half uurtje kunnen betasten... zeg maar, in een café met een kopje koffie erbij. Dat betasten was overigens niet... Nee, nee, niet letterlijk. Niet letterlijk. Niet alles letterlijk nemen. je hebt het wel meegenomen. Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb best wel getwijfeld of ik nu... want ik loop nu al twee weken in mijn portemonnee met dit ding... Uh, en de mensen die het niet kunnen zien, dat zal de meerderheid zijn... Uh, ik heb hier een briefje van 500 uh, euro bij me. Ja, wow. Uh, heb u constant... dus daar, hebt u dus er het daar echt? veel van? Of niet? Is echt, nee, daar heb ik er heel weinig van. Um, Sterker nog, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik er eentje heb. Het, overigens, voor de geïnteresseerden, dan moet je naar een... En dat kost je dus 10 euro om dit uh, te bestellen. Je kunt het niet, overigens niet afrekenen. Dan moet je dus eerst naar buiten. Twee keer 250 euro pinnen en dan binnen een briefje uh, halen. Maar dat even voor de geïnteresseerden hoe je aan een briefje van 500 uh, komt. Ja. Het is roos. Ja, roospaarsig. Ja. Ja, voor de mensen die kijken via www.radio1.nl. Die zien ja. dat hij roos is. Ja. Um, ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Waarom zit hij nou in je portemonnee? Nou, ik, ik, ik, ik, euh, ik geef les aan de Vrije Universiteit en ik probeer... Ja. Wil je hem even vasthouden? Ja, ja nou, ik wil hem ook voelen Dat is even leuk voor het... Zo zo te even ja, nee, daar, <laughs> hij wordt nu op een plek gestoken waar ik hem niet uh, zal zal Geef gaan. hem maar aan mij. Oh, jammer. jammer. Um, ja, maar dan weten we ook weer. Uh, ik geef les aan de Vrije Universiteit en wat, wat ik altijd aardig vind... is om uh, mensen een gevoel te geven van, van, van geld en geluk. Hè. Als ik daar college over geef en als ik het laat zien... is het altijd tastbaarder dan als ik erover praat. Um, en ik laat het briefje van 500 zien met de vraag die ik altijd stel. Is van zou, uh, zou je nou gelukkig worden als ik dat aan jullie zou geven? Dus misschien wil ik die vraag ook eigenlijk aan, je aan jou stellen. Omdat je je nog niet aan weet, Annemiek alleen. Alleen aan Annemiek, want jij weet waarom ik het ga vragen. Omdat wij een, een, een voorgesprek hebben gehad. Maar, uh, ja, Annemiek, maar ik heb je, niet het antwoord gekregen. Zou je, uh, als ik je dit nu zou geven, zou je daar nou gelukkig van worden? Nou, het politiek correcte antwoord is natuurlijk nee. Nee, um, maar doe vooral, laten we maar ik wil een fiets. Correct. Nee, ja, wacht even. Nee, ik denk dat het... Dat het op de, ik weet het niet. Ik, ik... Geef hem dan aan mij, want ik wil hem wel hè. Oh, nou, Jurgen, er zijn er. Nee, maar wat, wat zou je, uh, je, je krijgt hem van mij. Ik hoef niks terug. We zien elkaar verder nooit meer. Ik ga geen lastig nou, op, dit, te, op dit moment zou ik er niet bijzonder gelukkig van worden. Nee. Oké. Okay. Nee, ik vermoed dat van alle luisteraars op dit moment... het groot deel van de mensen denkt, nou, geef maar aan mij. Als je, als je het toch kwijt wil, geef maar. En uh, Ja, ik zie hier wat mensen... Hoor ik, is hier die, iemand die hem wil hebben? Ja, ik wil hem, hebben? Ja, ik wil hem wel hebben. Zaal, die, die hem wel willen hebben. En uh, wat ik dan altijd laat zien op, op college... Is een, is een filmpje van iemand die meedoet aan, aan het programma Deal or No Deal. En voor de mensen die dat niet kennen... dat is zo'n programma waarin je uh, uit een koffer uh, moet kiezen. Je moet een koffer kiezen en daar zit een bedrag in. En op een gegeven moment het aantal koffers wordt steeds kleiner... en dan zie je een mevrouw en die heeft uh, de keuze tussen een koffer met 500 euro... 100.000, 200.000 en een miljoen. Um, en ze blijft maar doorgokken of, of ze het goede koffertje heeft. En uiteindelijk verliest ze in die zin dat ze dus 500 euro overhoudt. Um, dus wat gebeurt er nou is dat iemand het gevoel had van... ik had meer kunnen hebben. Mm -hmm. um, en dat, dat krijgen ze niet, maar ze houden maar 500 euro over. Terwijl, als je niks verwacht, dan word je er heel gelukkig mee. Als ja. je heel veel, veel meer had verwacht, bijvoorbeeld een miljoen dan is 500 euro in één keer niks. En de, de, de moraal van het verhaal is dat... geluk en geld altijd afhangt van een referentiepunt. Ja. Van wat had je verwacht? Mm -hmm. Nou, die mevrouw had dus een miljoen verwacht... kreeg maar 500. En de meeste luisteraars denken... nou, ik reken op niks, dus als je me 500 geeft, graag. Ja, ik rekende op niks, dus ik hou nee. ik Kan het dan ook? Nee, dat, dat, uh, dat zou ik heel jammer vinden. Hij want... zit ook echt in zijn zak nu, hè? Ja, ik ja uit, uiteraard, het, uh, uiteraard. Ongelooflijk. Uiteraard, ja, het roet ook een bepaalde emotie op als je het aan mensen geeft. Dus een heel groot briefje... Twee keer zo groot als, uh, als een uh, 5 euro biljet. En het heeft een bepaalde magie. Ah. Het is heel moeilijk om daarvan van los te komen. En yeah. Misschien is het ook aardig om op de Icon site te zetten. Een ander leuk YouTube filmpje is van een, een groep kunstenaars... Um, die heel, heel veel geld hadden verdiend met, uh, met muziek. En die hebben toen als kunstwerk hebben ze dat geld verbrand. Het was een miljoen pond... En dat filmpje bestaat. En het is ook echt. Het is ook geverifieerd. Er wordt dus in dat filmpje negen minuten lang... wordt er een miljoen pond in de, in de open haard gegooid. Um, en ik zou als, als opdracht voor luisteraars... als dat uh, filmpje op de icon-site terecht kan komen... probeer er eens naar te kijken zonder emoties te hebben. Dat je ja. dus ziet dat iemand briefje voor briefje... Lukt dat dan niet tegenwoordig om van ja, zonder emotie ja, ja, naar ja, te want, kijken? Nee, dat nee, lukt mij niet. Want ik deze... probeer dat dus, maar dat lukt mij ook niet. Dat, bij ieder briefje wat het vuur ingaat, denk ik, geef hem maar mij of red een zeehond. Maar is dat dan ook, ja. is dat ook de bankier in u? Dat dat niet lukt? N nee, dat, uh, niks menselijks is mij vreemd. <laughs> ik denk dat dat de conclusie is. Want deze week is er toch ook een miljard in, in de, in de klaagmuur gevonden? Dat, is, dat doet ook wel iets. Ja, dat is echt zo. Dat je denkt, ja, wat doet dat daar? Wie deed dat dan? En waar blijft het nu? En... Dat dus hebben wij ik, beide. Ik heb, die, ik heb die muur één keer van dichtbij mogen gezien. Ik kan me niet voorstellen dat ze miljard... Daar kun je geen miljard in kwijt, denk ik. Ja. Oh. We, we, we praten onder andere dus. We praten over geld. Hè, en de waarde van geld en de betekenis van geld. Ja. Uw boek gaat met name over de bonuscultuur. Vandaag ja. kwam in het nieuws dat de NS-top uh, van minister Dijsselbloem van ja. Financiën de helft van hun. Uh, bonusuitkering moeten gaan mm -hmm. inleveren. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, toch? Ja, ik vind het goed nieuws. Ik vind het goed nieuws omdat... Uh, ik heb me vroeger een beetje afzijde gehouden... van de maatschappelijke discussie over geld. Hè. Dus de wetenschappelijke is de vraag... Uh, als je mensen een bonus betaalt... gaan ze dan beter presteren? De wetenschap heeft daar ideeën over. Daar wil ik u best wat meer over vertellen. Maar dat is de wetenschap. En mijn wetenschap gaat niet over de vraag... of een miljoen nou veel of weinig is. Dat is daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Um, maar er is sinds 2010, sinds ik dat boek heb geschreven, wel wat veranderd. He, de, de ten gewone, positieve. De, de, ten positieve, maar ook ten negatieve. In de zin dat, dat, dat de gewone man moet bloeden op dit moment. He, die, die icon moet ook bezuinigen. Jullie hebben daar gewoon letterlijk last van. Dus je begint die crisis te voelen. En de mensen die daar um, mede zorg of mede schuldig gaan zijn... of die om, omdat ze in de top van zo'n bedrijf zitten buiten schot zijn gebleven... die kunnen hun gewone leventje doorgaan. Nou, de maatschappij vraagt om een offer. Um, zowel bij de NS als ook in de bankaire sector. Ik vind het nu niet meer dan terecht dat je als bankaire sector of als NS laat zien dat je dat signaal hebt opgepikt. Mm -hmm. U hebt het over offers. Welk offer hebt u gebracht? Um, ja, ik ben weggegaan bij de bank. Dat, uh, dan ga je van terug. Dan, dan ga je de, van, salaris flink, dan ga je de, van salaris flink terug. Um, ik moet zeggen, ik heb zelf nooit een keuze gemaakt om een offer te brengen. Dus zelfkastijding of iets in die, in die zin heb ik nooit aan gedaan. Maar waarom ging u dan weg? Nou, wat voor mij heel erg lastig was, is dat ik... Eh, kijk, normaal schrijf je een proefschrift of een, een, een, doe je onderzoek... over iets wat ver van je afstaat. Uh, in mijn geval um, deed ik eigenlijk een studie naar wat ik zelf deed. Namelijk het uitdelen van, van bonussen. Aan anderen en aan, aan, aan u zelf? Aan, aan anderen. Nou de de bonussen die, die aan mezelf deelde ik niet uit, maar ik ontving ze uh, uh, graag, met graagte. Um, maar het is natuurlijk heel vreemd als je een, een systeem onderzoekt... zegt dat dat niet deugt en er wel van, van mee profiteert. Bedoel, dan komt er een punt dat je zegt, ja, het is of links of rechts. Dus, maar hoe kom je op zo'n punt? Nou, in mijn geval, ik was onderzoek aan het doen naar, naar uh, beloningscultuur. Van hoe werkt dat nou? Hoe uh, wat helpt dat nou als je mensen een bonus betaalt? Krijg je dan betere prestaties? antwoord is eigenlijk nee. Uh, je krijgt wel meer risicogedrag en je krijgt ook meer fraude. Ja, als je dat aan het opschrijven bent in je eigen proefschrift... dan hmm. kun je niet met goed fatsoen daarna weer 8 miljoen euro aan bonussen uitkeren. Dan neem je jezelf niet serieus. Hoe, hoeveel bonus kreeg u per jaar? Dat verschilt zeg, tussen de, de 20.000 en 40.000 euro. Bij een salaris van? Van een ton ongeveer. Dat, is, dat valt nog wel mee dan. Nou, ik, had, we begonnen, ik bedoel, het we, is voor we, mij wel veel. Maar... We begonnen met het referentiepunt. Ja, is je het het hey, Ik ben heb, erin getrapt. Uh, <laughs> uh, ik, heb, ik heb jarenlang in, uh, in Monaco gewerkt. Uh, de, de, de, als je daar werkt, dan uh, hoef je op zich niet zoveel te verdienen. Maar als je daar woont, ben je minimaal miljonair. Ja, dan is dit bedrag niet veel. Een, een modaal inkomen in Nederland is 30.000, 33.000 euro. Ja, dan is het zeker dan wel, is het wel veel. Ja. En als een bijstandsmoeder uh, van 800 euro per maand uh, leeft, is het ook heel veel. Dus, het is altijd maar met geld waarmee je het vergelijkt. En we hebben als mensen de neiging om ons altijd naar boven te vergelijken. En daarom vindt bijna niemand dat hij veel verdient. Maar wat gebeurde er dan precies? Je bent met zo'n proefschrift bezig en denkt, ja. van, dat ben ik. En dan? En dan, om het nog ingewikkelder te maken, of nog, nog heftiger te maken, toen kwam de maatschappelijke discussie. Het was niet, dat debat was niet zonder emotie, want de, de banken vielen om, mijn eigen bank viel om, uh, AB en Amo werd overgenomen, eerst de Fortis, later moesten staten tussenkomen. En ik had verwacht, en dat is, is, is voor mij een cruciaal punt toen de overheid ons overnam... toen dacht ik, nu worden wij allemaal in de rij geroepen. En, en, door Wouter Bos, door de Wouten minister Bos, van Financiën. En die zal ons dus even met de kloppen ervan langsgeven en die komt ons vertellen dat het zo niet meer kan. Uh, en dat gebeurde niet. Uh, en, en toen kwam Gerrit Salm, nou ook iemand met een politieke achtergrond... Toen dacht ik ook van, nou nu, nu krijgen we helemaal op ons vaar. Ja, die kwam van de DSB, dus dat had je toch wel verwacht... dat hij dan niet met dat vaar ja, zou komen. Nou Ja, goed, of, of ze nou rechts of links zijn... Wim Kok en Lodewijk de Waal zaten bij ING. Die, die, die he, waren toch mensen die opkwamen voor de arbeider... en één keer kwamen ze op voor, voor de hoge klasse. Wim, de, blijkbaar verschieten mensen van kleur... als ze uh, met de top van het bankaire uh, wezen in, in aanraking komen... Ja, ik vond dat niet deugen. En kun je dat intenten discussie stellen? Kun je je collega's van overtuigen, jongens, we moeten het veranderen? Nee. Maar, maar nog, maar, nog het, het, maar, wat gebeurde er? Je, je vond het niet deugen, en toen? En toen dacht ik, van ja, ik doe hier onderzoek naar. Ik vind dat dat, dat wij, mensen die in de bankierensector sector werken... ook Zo moeten dat laten zien dat we, dat we die discussie gehoord hebben. We moeten daar aan meedoen. Um, maar goed, een aantal interviews gegeven in de krant... Uh, en eigenlijk gemerkt ja, dat het zo niet gewaardeerd wordt. Dan moet je een keuze maken: of je blijft of je gaat. Maar als er geen intern debat is, ja, dan moet je daar ook niet van uh, proberen te vreden. Ik ben weggegaan, ja. 2010. We praten zo meteen verder. Laten we eens theater gaan doen op dit tijdstip. Ja, yeah, er zitten drie. hier drie frisse jongeren. <laughs> Toch? Ik ben eigenlijk vooral benieuwd of ik die 500 euro nog terugkrijg. Want ik zit daar nu naar. Uh... Wellicht. Ja, wellicht. <laughs> Dat, dat hangt van uh, toch, allerlei toch, factoren toch af. Toch enige spanning. Die moet u dag. verdienen de wow. komende uur. Nee hoor, die krijgt u terug. Want, ja, want uh, hier staan nu uh, Anne Fleur Schep en Thijs Huis. Jullie zijn acteurs. Thijs heeft het op het conservatorium gedaan. Zag ik, klopt dat? Dat klopt. Ja. Wat heb je op het conservatorium gedaan? Ik heb de muziektheater Master gedaan. Oké. Okay. Op het conservatorium. Ja. En regisseur Pepijn Smit... Is hier ook? Ja. Waar is? zit oh, is... tafel natuurlijk. Ja. Een... Hier blijven. Hè? Ja. En, uh, jullie heeten PS Theater Leiden en uh, Leiden. Het gaat ook echt over de stad. Hè? Jullie, jullie verbinden je met theater aan allerlei verhalen van de stad. Begrijp ja. ik het goed, Pepijn? Ja, dat klopt. En uh, de voorstelling waar, waar we nu iets van gaan horen heet ons ziel. en dat gaat over armoede. Kun je er iets over vertellen? Ja. Um... Sowieso om een kader te schetsen. Uh, wij zijn inderdaad een uh, gezelschap dat um, uh, nu drie jaar bestaat. Uh, toen wij begonnen uh, startten we in Leiden... en wilden we ons ook graag committeren aan de stad om allerlei redenen. Uh, behalve dat er heel veel inspiratie op straat uh, te vinden is... in uh, uh, de gesprekken die we voeren met mensen, uh, met ondernemers, met kunstenaars is het ook een fijne uh, middel om publiek aan je uh, te winnen. En um, uh, vanuit, vanuit dat idee zijn wij uh, begonnen met een project... waar we vier jaar mee bezig uh, zijn. Dat heet de Atlas van Leiden. Waarbij we alles wat leeft en beweegt in de stad in kaart uh, willen brengen. Um, en en uh, we begonnen met het verdriet van Leiden. En uh, daar... Uh, uh, zijn we op zoek gegaan naar het collectieve en het persoonlijke verdriet... en kwamen toen snel bij armoede uit. Ja, is dat inderdaad een deel van het verdriet van Leiden? Uh, nou, het, het vertrekpunt is geweest dat Leiden lange tijd een uh, artikel 12-status had... en onder curatele stond van uh, de overheid. En wij dachten dat we daar echt een gigantisch theatraal verhaal te pakken hadden. Alleen dat viel, uh, dat viel heel uh, uh, erg tegen, omdat je dan in cijfers terechtkomt die, uh, uh, ja, die ons al weinig interesseren. Laat staan dat we er het publiek voor zouden kunnen gaan interesseren. Maar de uh, verhalen die meer achter de voordeur plaatsvinden, die, die raken wel. En die, um, uh, dat gaat ook niet alleen over een middelgrote Stad in Nederland, maar net zo goed over, uh, um, uh, over wat er in Azië gaande is. of uh, Wat je in Amerika ziet, of uh, wat er in Rotterdam of hier ja. in Amsterdam gebeurt. Dus we lijken op elkaar. <coughs> Gelukkig wel, ja. Hey, en uh, wij, wij hebben het hier de hele nacht over wat heilig is voor ons... of wat, wat absoluut onopgeefbaar is. Wat is dat voor jou? Wat drijft jou in je werk? Als regisseur... Ja. Um, Vind ik, het, ik vind het heel belangrijk om, uh, om, om onderdeel uit te maken van de samenleving. Uh, en om maar af en toe heel af en toe eventjes boven te mogen vliegen om, om uh, te kijken en om weer iets terug te geven aan die samenleving. En als je nu boven <coughs> ons vliegt, uh, einde jaar 2012, hoe vind je dat het met ons gaat? Mm. Nou, gisteren gister, uh, sprak ik iemand en die zei: um, uh, we, maken er, uh, we maken er een zootje van. En um, uh, we vinden het allemaal zo uh, erg dat we er een zootje van maken. Uh, toen dacht ik: Ja, een zootje ervan maken. Uh, ik kom uit 83. Ik ben dan waarschijnlijk niet heel anders gewend dan dat er een zootje van gemaakt wordt. Ik. Uh, um, ja, het, het, is niet de, het is niet een hele makkelijke tijd. Ik vind het best een moeilijke tijd om uh, je tot de samenleving toe te verhouden. Maar ik weet niet hoe dat uh, 50 jaar of 150 jaar of 500 jaar geleden uh, is. Ja. Ik denk wel, ik denk wel dat, er, uh, een, een, dat dat verhouden tot elkaar uh, moeilijk is. Maar we gaan nu dus luisteren naar... Uh... Anne-Fleur, Schep en Thijs Huis. En dat is dus een gedeelte uit de voorstelling Ons Allergiel. Hoe ga ik het formuleren? Even nadenken hoor. Um, uh, Albert, ik las dus serieus in de krant van de week. Het is verschrikkelijk. Namelijk... 99% van de wereld leeft in armoede. Het hm. is echt serieus. Mensen leven in tentjes op straat. Uh, mensen bemoeien zich ermee. Um, heel verschrikkelijk. Echt, echt verschrikkelijk. Dus slechts 1% in de wereld heeft het goed. Hm? Toen dacht ik bij mezelf... Janice. Janice, wat kan jij met jouw expertise... Wat kan jou, jij met jouw talent... Um, wat kan jij bijdragen? Hm? Hm. Dus ik denk bij mezelf... Think, Janice. Think. Come on. Think about it. Dus ik denk, denk het nu heel lang proces. Heel lang nadenken. En op een gegeven moment had ik het, Albert. Ik had het idee, ik dacht... vloep, um, ik weet het. Als ik nou een feest geef... voor die ene procent die het goed heeft. Hè, echt een heerlijk feest. Ik kondig het aan. Kom op, er komt echt een party van je welsten. ja, ja. ja. Ik geef dat feest, mensen komen uit hun limousines, opgedraafd, heerlijk opgedoft, een uh, beetje rouge op, uh, mooi gekapt, alles erop en eraan. Dan ga ik iets heel onorthodox doen. Dan zeg ik namelijk, ladies and gentlemen, ik ga heel orthodox doen. Trek het uit. Hé, Janice, wat? Wat zeg je nou? Janice, kom op, dat is raar. Nee, trek het uit, trust me. Oké, okay, mensen trekken hun kleren uit, alles gaat in kluisjes, iPodjes, uh, alles weg. Hup, opgeborgen staan ze daar dus in hun ondergoed vormen. Hele getalen, 1% staat daar. Zeg ik, uh... kijk eens wat er binnen komt rijden. Komt er een gigantische kast binnenrijden? Vol met kostuums van arme ja. mensen. Dus uh, bijvoorbeeld een zwerverskostuum, denk ik aan. Uh, een clochair kostuum, een, uh, een hobo kostuum, dat, dat is een Amerikaanse zwerver, zeg maar. Uh, of een Pools kostuum, of een Indiaas kostuum, een moslim kostuum, een Chinees kostuum. Ja, wat dragen arme mensen? Ik weet niet. Uh, arme mensen kostuums. Ja. Goed, ik zeg, uh, pick one of your choice. Goed, mensen pakken er eentje uit, en laten zich stylen, nageltjes, alles gedaan. En dan zeg ik aan de buitenkant: zie je er nu uit? Zoals je eruit had gezien als je leven anders was gelopen. Hè, Janice, is het echt zo echt? Goed, nou, ik haal een spiegel binnen. Ik zeg: nu begint het proces van mirroring. Ja. Ja. Goed, ze kijken naar zichzelf in de spiegel. Goh, zo had ik eruit gezien. Interessant, Janice, interessant. Nee, nee, helemaal niet. We zijn nog lang niet klaar, zeg ik dan. Het echte stuk begint namelijk nog. Wat ik doe. Ik huur een heerlijke ruimte af. Midden in de stad, een soort van industriële viel. Um, elitair, maar toch toegankelijk. Uh, wel met een lekker gouden randje, maar wel ruw, uh, ruig, uh, lekker altair. Goed, die ruimte tover ik om tot ja, een, een parcours, als het ware. Met arme mensen dingen. Um, wat doen arme mensen? Uh, uh, uit de vuilnisbak eten. Uh, keukenkastjes open, dicht. Uh... Uh, een parcours met dingen die arme mensen doen. Die verklede mensen gaan naartoe, lopen een parcours een uur lang. Oh, oh, jeetje, wat verschrikkelijk, zullen ze denken. Janice, wat doe je ons aan? Na een uur zijn ze helemaal gedeprimeerd. Zijn ze ook van binnen veranderd in als het ware de arme mensen. Hmm. Hartstikke deprimerend. Hoe gaan we dat nou eindigen, Janice? Hoe, hoe komen we nou toch thuis met een goed gevoel over onszelf? Op dat moment komt er een gigantisch banket binnenrijden. Piet Hein eekachtige tafels, vol met arme luisvoedsel. Maar dan uiteraard uh, met een luxe randje. Dus ik dacht bijvoorbeeld aan kok au vin, maar dan echte kok en echte vin. En uh, dat het echt een soort van luxe feeling heeft, maar wel uiteraard in het thema. Hm. En, en dat hele themagevoel, dat blijft eigenlijk de hele avond hangen. Heerlijk, dat het, dat het, dat het zo zo'n indringende ervaring is geweest. Zo'n ervaring van awareness. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk het idee, Albert. Ik heb eigenlijk liever dat je Albert zegt. <lacht> Jennis. <Jij> <lacht> Dankjewel, Anne Vluskep en Thijs Huis. Um, een moment van awareness. We hadden het al even over met u, uh, Kilian Bawu. En we hadden het ook al even heel kort over of het dus mogelijk was om het systeem van binnenuit te veranderen. En u zei heel resoluut nee. Klopt. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je bankiers... Um, in feite niet aan het verstand kunt brengen dat het anders moet? Ja, ik, ik moet erbij zeggen, er verandert wel wat. Het tempo waarin dat gebeurt, als je dat vergelijkt met de samenleving... en de bankierensector, zijn er twee totaal verschillende snelheden. Uh -huh. Dus de... de uh, de samenleving is sinds 2008 in een heel rap tempo veranderd. En de sector volgt ongelooflijk langzaam. Uh, ik wil het niet opnemen voor de sector, maar uh, systemen hebben de neiging om zichzelf in stand te houden. En mensen hebben in het algemeen heel veel moeite... om naar zichzelf te kijken van, van een perspectief van buiten. Bedoel, dit is per definitie ook lastig. Hè? Want je, moet, je hebt een spiegel nodig om jezelf te kunnen zien. Maar is geld verdienen dan te heilig of hoe moet ik dat interpreteren? Ja, het, het heeft met uh, geld verdienen per se eigenlijk heel erg weinig te maken. Dus een, een groot misverstand is dat bankiers heel erg bezig zijn met geld als middel. Uh, hè, er werd net over mensen gesproken die, die aan de onderkant van de samenleving leven. Dan is geld een middel um, om, om gewoon spullen te kopen. Gewoon het verschil tussen wel of niet warm eten, wel of niet uh, schoenen kunnen kopen. Uh, waar het er eigenlijk veel meer in zit, is een drang naar competitie. Dus geld is een middel om aan te geven waar je staat op de, in de pikorde. Uh, hè, waar je staat op de apenrots. En uh, de behoefte om de grootste te zijn, uh, het meeste te verdienen... de grootste auto te, te rijden, is, is iets relatiefs. Maar u komt wel van die apenrots af. Althans, dat zegt u. Dat ja. schrijft u in uw boek. Ja. Maar goed, nou, ik zat in een hele bijzondere positie. Want ik was mezelf aan het onderzoeken in de zin dat ik... Uh, ik, ik, ik werkte op de Zuidas en, en ik deed onderzoek. Hier in Amsterdam? Uh, in Amsterdam. En uh, daar zitten heel veel uh, advocatenkantoren, bankgebouwen, et cetera. Ik zat daar uh, op, op zo'n hoofdkantoor. 500 meter verderop zat de Vrije Universiteit. En wie van de Zuidas loopt naar de, naar de Vrije Universiteit, loopt een totaal andere wereld binnen. Beschrijft u die twee eens d heel kort? Nou ja, in de, in de, uh, de Zuidas is de, de streepjes pakken en, en de leaseauto's en het, het grote geld. En uh, de Vrije Universiteit is de inhoud. Daar zitten mensen dus wel de hele dag na te denken. En dat is ook de kritiek. Vaak op universiteiten, daar zitten mensen dus de hele dag na te denken. En ook over de vraag van, ja, wat, wat is nou een bankaire sector? Wat, of hoe, hoe stuur je nou eigenlijk mensen aan? Daar wordt al jaren over nagedacht. En wat er in de ene wereld leeft, is in die andere totaal onbekend. Dus de, de, de Zuidas heeft geen idee wat er gebeurt op, op zo'n universiteit... En u was in feite ook... En ik zat in beide werelden. Maar dat ging niet samen. samen. Dat ging helemaal niet samen, nee. En zeker in mijn vakgebied, dus het, het aansturen van mensen. Hoe, hoe doe je dat nou? Hoe krijg je nou betere prestaties? Dat is een, een, een vakgebied wat nog relatief jong is. Ja, als je hebt uitgevonden dat iets niet werkt... Hè, bijvoorbeeld bonussen leiden niet tot betere prestaties. Ik bedoel, dat, daar wordt al 40 jaar onderzoek naar gedaan. Dat is bekend op de universiteit. Maar 500 meter verderop vindt iedereen het de normaalste zaak van de wereld. Dus die, die werelden, die, die, dat zijn letterlijk gescheiden werelden. Hoe dichtbij ze ook leven. Ja, dat is toch heel vreemd eigenlijk. Ja. Want als het maar 500 meter is en u het wel kunt bewandelen... Nou, en sterker nog, de meeste mensen die op die Zuidas werken... hebben een, een academische achtergrond. Dus ze komen die, van die wereld. We leiden studenten op uh, uh, en we leren ze na te denken... en, en een heel systematisch een probleem te onderzoeken... Um, terwijl dat, ja, als je op een, de, de Zuidas werkt of in het bedrijfsleven... ja, dan moet je toch een powerpoint hebben met actiepunten en, en snel klaar. Ik bedoel, dat is een andere wereld. Ja. U hebt de muziek, uh, althans, dat hebben we gevraagd om uw muziek mee te nemen. Ga even vertellen, Annemiek, naar welke muziek wij gaan luisteren? Ja, yeah, Where the Streets Have No Name van U2. Waarom, waarom? Omdat ik het een prachtig nummer vind. Uh, ik, ik weet niet of het volgende nummer ook nog gedraaid gaat worden uh, van Bob Dylan. Daar heb ik een verhaal bij, maar dit vind ik gewoon... Wacht een... even. Mo Misschien moeten we ook kiezen. Moeten we dan niet beginnen met Bob Dylan? Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Ja? Kan ja, dat? Wel nou, dat kan, als een dat is een het... hurricane. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want we moeten natuurlijk even wisselen met die cd. En dan ga ik even zeggen dat u kunt bellen. 020 5217133. 020 5217133 over deze heilige nacht die tot zeven uur duurt op Radio 1 bij de Icon. We zitten hier in de plantagemiddellaan nummer 4, Desmet, in Amsterdam. En u bent van harte welkom. Er zijn hier heerlijke hapjes. We gaan toch naar U2, Where the Streets Have No Name. the streets have no name, van U2. En dat is de keuze van Kilian Wawu. Hij is ex-bankier en hij, uh, hij was van de ABN AMRO... maar die heeft hij verlaten uit onvrede over de bonuscultuur. Waarom uh, U2, where the streets have no name? Gewoon mooi. Niks meer, niks, niks minder. Nee. Nou, u bent niet de enige die de financiële wereld terug heeft toegekeerd. Herman van Wijnen die werkte 15 jaar lang in de financiële wereld... en hij genoot van de luxe en het snelle leven. Maar toch begon het te knagen en acht jaar geleden maakte hij de overstap... van het bedrijfsleven naar het directeurschap van de hervormd gereformeerde jeugdbond... en het predikantschap. En onze verslaggeefster Henriette Smit die zoekt hem op. Kijk, wat de kracht van financiële modellen is, is dat je, je kunt de werkelijkheid, kun je narekenen, kun je in beeld brengen door cijfers. Hoe je geld kunt verdienen door geld van klanten te vragen. Je hebt ongetwijfeld eens gehoord van woekerpolissen, strijkstokken, van verzekeringsmaatschappijen, dat deden wij. En hoe belangrijk was geld verdienen voor u persoonlijk in die periode? Misschien raar, in de eerste plaats overkwam het me. Klinkt makkelijk. Ja, dat, ik zeg voor in de eerste plaats, het, het overkwam me. Ik was vroeger echt zo'n jongetje wat heel goed was in wiskunde. Je kent zo'n typetje wel, van, uh, uh, die bij je in de klas zat, brilletje op... Uh, uh, een beetje contact gestoord en alleen maar, alleen maar bezig met uh, nou, zo iemand uh, ben ik of was ik. Uh, dat wordt gewaardeerd en je kunt het ook nog uitleggen. En dat wordt dan ook beloond. En dan voelt dat goed. En wees eerlijk, geld is gewoon verschrikkelijk handig als je dat hebt. Het geeft ook een stuk uh, comfort, een stuk ruimte, een stuk vrijheid... En... Maar veranderde het geld u ook? Of, of wat deed dat met u? Uh, ja, het, het, het gaf mij wel achteraf terugkijkend bevestiging, uh, erkenning. Uh, ik was vroeger ook wel iemand die wel een middenwaardigheidscomplex had. En uh, ja, onze thuissituatie, ik kom uit een heel eenvoudig gezin. Mijn vader is als arbeider uh, altijd naar het werk geweest. In de jaren tachtig is hij een tijdje werkloos geweest. En uh, we gingen noord op vakantie. Wij reden vroeger altijd in kleine autootjes. Een Volkswagen Kever, een Volkswagen Polo, dat waren de auto's. En toen ik zelf enorm veel middelen had, kocht ik wel grote auto's. Dus toen stond er wel een, een Jeep. Grand Cherokee stond voor de deur. V8. Een op vier reden. En toch, hè, dat, dat succes, de erkenning, de, de, de grote auto's. Er is een punt gekomen dat u dacht van... ik wil dit niet langer of ik wil iets anders... Nou, ja, dat is eigenlijk een fase geweest. Uh, uh, dat, daar voel je dan iets van in jezelf. Uh, geef je eerst nog niet helemaal aan toe. Maar van, wat voelde je uh, dan? Uh, nou, iets van is het wel op een goede manier met geld omgaan. Uh, kijk, als je met een stel vrienden in die tijd, collega's, besluit om naar uh, een lang weekend naar Zwitserland te gaan. En dan besluit om uh, met elkaar. Uh, de berg op te gaan, 3000 meter uh, uh, omhoog... om daar te gaan lunchen met een glas uh, uh, witte wijn. Maar dat dan niet met de kabelbaart doen, maar met een helikopter. Dan voelt dat ergens iets van... nee, uh, dit is anders dan uh, dat ik opgegroeid ben. Maar, maar ook anders, en daar is misschien wel een kernpunt... dat wat ook een onderdeel van mijn leven is... ik ging dan gewoon naar de kerk toe. Ik, uh, ik zat zondags... Als ouderling voor in de kerkenraad. Maar kan dat niet samen gaan naar de kerk gaan en af en toe ongegeneerd van het leven genieten? In mijn geval heeft, heeft dat jarenlang heeft dat heel, goed, uh, heel goed samen kunnen gaan. En ik heb daar ook echt van genoten. En ik heb ook om eerlijk te zijn nooit één euro teruggestort van het geld wat ik, uh, wat ik verdiend heb. Maar het raakt wel aan een dieper liggende waarde van uh, hoe ga je met je geld om, wat je, uh, wat je krijgt, want dat besefte ik wel van verdien ik het echt wel. Uh, kijk, ik ben nooit, ik heb nooit langs het voetbalveld gestaan op zaterdag. Ik heb nooit langs het hockeyveld gestaan uh, uh, bij mijn zoon en bij mijn dochter. Kijk, dat zijn voorbeelden van uh, dat, uh, je kunt niet alles kopen, niet alles uh, verdienen. Maar hoe uh, moeilijk was het om die wereld van het luxe leven van de grote auto's achter u te laten? Nou, uh, best wel moeilijk. Het is ook een proces geweest van een aantal jaren. Als je daar uitstapt ben je dan geen loser. En ik sprak er eigenlijk met niemand over, op één iemand na. Een hele goede vriend van mij. Iemand die opgegroeid was in, in een ondernemersgezin. En die daar uitgestapt was en theologie was gaan studeren. En uh, werkzaam was bij ons in de kerkelijke gemeente. Uh, en hij is uh, mijn allerbeste vriend geworden toen. En daar hebben we heel veel samen over gesproken. Wat was dan de kernvraag? Waar... Waarom doe jij dit, Harmen? En de grote omkeer in mezelf was dat die goede vriend van mij op 32 jaar leeftijd met de is overleden. En toen ben ik, heb ik gezegd van nee, ik moet gaan afbouwen. Dat heeft nog wel een aantal jaren geduurd, want ik zat er zo diep in. En, eh, wat, wat, er, wat was het moeilijkst om achter u te laten? Ja, de, de erkenning. Niet eens zozeer de, de luxe. De, maar, ik, maar de erkenning kunt u ja, ook in ik, de kerk krijgen of van ja, een gemeente? Ja, maar op dat of... moment zie je dat, zie je dat niet... Uh, ik was iemand vanwege mijn positie. Ik was iemand vanwege de dingen die ik, die ik deed. Maar was ik werkelijk iemand. En dat Dus ergens zit er een hele, hele grote onzekerheid, onzekerheid onder. En om dat, om dat los te laten en om te vertrouwen dat het dan wel goed komt... Nou, dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. Uh, het is in de financiële sector uh, niet vanzelfsprekend om die vragen te stellen van, uh, doen we de goede dingen? En uh, zingeving, en dat weet ik als geen ander als wiskundige, kun je niet berekenen. Je kunt uh, moreel handelen, kun je geen prijskaartje aanhangen. Uh, dingen als eerlijkheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid kun je niet begroten. Ja, en dat was het verhaal van Harmen van Wijnen. Wilt u daar trouwens op reageren of meepraten deze heilige nacht? Belt u dan met 020-521-7133. Ik herhaal 020-521-7133. En tot het nieuws van vier uur is hier nog de gast Kilian Wawu, ex-bankier. Um, meneer Wawu, u hebt nu net meegeluisterd naar het verhaal van Harmen van Wijnen. Ja. Ik heb vijf zinnen opgeschreven Van ik dacht, daar kunnen we nog een uur over doorpraten. Welke zinnen gaan we eruit pikken? Uh, de, de kern van zijn verhaal is dat, dat geld niet het middel was om, om spullen te kopen. Hij ja, vloog wel naar, naar de top van de berg, maar het, het, gaf, het was een vorm van zingeving. Dus dat, dat geld. Uh, want Mensen denken altijd dat ze in de top geld nodig hebben om, om, om, om spullen te kopen. Maar geld is een middel om aan te geven waar je staat ten opzichte van anderen. Het geeft je een zekere identiteit. Uh, en dat, dat is wat ik eruit haalde. Wat, is, wat ik namelijk nou, voor de, het muziekje ook al zei, is dat... Um, die hele bonusdiscussie gaat over geld. Maar uiteindelijk is het voor die mensen zelf heeft het veel meer met, met status en zingeving te maken. En niet met geld per se. Maar hij zegt ook op het eind, Harmen van Wijnen, zingeving kun je niet berekenen. Nee. Maar wat je wel kan doen, is wat er gebeurd is, is dat uh, de top van de verschillende banken hebben te horen gekregen van de overheid. Jullie mogen geen bonussen meer betalen. SNS... Uh, ING op een gegeven moment, ABN, AMRO, Ambrofortes mochten geen bonussen meer betalen. En toen zei men, ja dan gaan die mensen dus weg. D er is niemand weggegaan uit die raden van bestuur. Waarom niet? Omdat het, het, het speelveld waarin ze mochten spelen... werd gewoon kleiner gemaakt, mm -hmm. dan gingen ze daar spelen. Um, en dat betekent dus dat, dat die, die veronderstelling van... ja, maar die mensen doen het allemaal voor het geld dus niet waar is. Um, en daar moet je rekening mee houden als je beleid maakt. U ging weg, wat heeft het u opgeleverd? Um, nou, allereerst een proefschrift. Ik ben, geprom <laughs> ik ben gepromoveerd in 2010. Dat, dat had niet gekund als ik was gebleven. Ik bedoel, ja. Je kunt niet uh, werkzaam zijn bij een bank... en vervolgens die bank uh, op, op basis van wetenschappelijke gronden uh, afkraken. afkraken. Um, Waarom eigenlijk niet? Zal ja, bedoel, het is ongeloofwaardig naar jezelf toe, maar ook naar de rest van de wereld. Bedoel, als je als arts uh, een proefschrift zou schrijven en zegt... Ja, de medicijnen die ik voorschrijf zijn eigenlijk dodelijk... En dan zegt iedereen ook van ja, maar waarom doe je het dan? Dat, uh, nou ja, want nou, het zou wel een discussie misschien kunnen openen. Ja, maar de, de, die vergelijking gaat, gaat tot op zekere hoogte op. Als je zegt van ja, jongens, we, we zitten hier bonussen uit te keren... maar we vragen om risicogedrag, we vragen om fraude... we vragen om uh, afstand nemen van de samenleving. Daar, en, en ik denk dat het onverstandig is. Ja, dat kun je niet opschrij opschrijven en zelf ook doen. Maar dus dus wat kunt u, u dat vertrek van u, Want ik behalve dat de ja. broeschrift heeft opgeleverd... Kun, kunt u dat vertrek, ja. wat, wat dat nou echt voor uzelf persoonlijk heeft opgeleverd... Nou, wat het mij heeft opgeleverd is dat ik uh, nu in, in vrijheid uh, kan meediscussiëren over een onderwerp wat mij heel erg te harte gaat. En dat ik, dat ik die wereld van de, de, de Vrije Universiteit, dus die 500 meter verderop bij de VU, dat ik die toch enigszins kan, kan verbinden. Maar je had geen spreekverbod bij de ABN AMRO? Jawel, dat heb je wel. Je mag niet, als je werkzaam bent bij een groot bedrijf, dan, dan heb je gewoon richtlijnen en je mag niet met de pers praten zonder toestemming. Want dat is een hele duidelijke richtlijn. En ik moet zeggen, het is mij niet gelukt om meer wetenschap in de banksector te krijgen. Maar ik kan wel meer uit de praktijk in de wetenschap brengen. Dat heeft het mij gebracht. En dat, dat, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. We hebben een beller. Goedenavond, van, uh, goedenacht moet ik zeggen. Of goedemorgen bijna. Goed de langste nacht. Nee, de langste nacht. Met wie, met wie hebben wij het genoegen? Ik hoor niks. Ik hoor ook nog niks. Maar goed, maar mag ik dan toch nog even wat vragen? Want ja, um, je bent, ik zeg Jum, ja, is dat echt? Ja, ja nee. het, is, het is nu toch nacht. Ja, ik word 40 morgen. Hou oh, me nou. Van nu. harte alvast. Ja. Piep. Dan geef dan ik je 500 euro vannacht, voor je vannacht. Ja, daar. Vannacht? Ja, vannacht. Wanneer ben je, hoe laat ben je geboren? Uh, volgens mij een uur of vier s ochtends. Nou, dat is het ja, bijna. Korting, nou, tjing. leuk zeg. ting. Ja. Ehm... Maar goed, je, dus je stopte en je zakte natuurlijk enorm terug van salaris. Van, ja. van, van, van een ton naar een bonus. Nee, wel nou 150 wel, denk ik. En um, hoe, hoe is dat? Naar nul, ja. Naar nul? Ja. Uh, ja nou, dat, is, dat is niet zo leuk, maar dat uh, is helemaal niet leuk zelfs. Maar het was wel mijn eigen keuze. Ik heb daar een hele bewuste keuze voor gemaakt... Niet alleen, dat hebben we samen gedaan. Mijn vrouw was op dat moment trouwens ook werkeloos. Dus dat waren we toen alle twee op 1 januari 2010. Als je net een tweede kind hebt gekregen... is dat niet een volledig prettige ervaring. Maar het was wel een eigen keuze. En dat vind ik toch wel anders dan al die mensen... die op dit moment niet vrijwillig thuis zitten. Bovendien, en dat moet ik ook meteen zijn. ik wist, over een half jaar ben ik gepromoveerd... en dat opent ook wel weer nieuwe duur. Want u bent nu docent aan de VU. Ja. Ja, Jij blijft naar ja, dus, u dus, zeggen, maar ik zeg nog even... Maar, maar ja, maar... Nog één vraag voor mij, sorry. Maar wat, want we hadden het de hele tijd over wat de waarde is van geld... of wat de betekenis of de emotie is van geld. Maar ja. hoe is dat dan voor jou als je ineens ja. van 150 naar 0 gaat? Ja, nou die, dat, het, um, er is een bepaald minimum wat je nodig hebt. Voor de mensen die kinderen hebben, die weten dat luiers ongelooflijk duur zijn. Um, en als je de zorg hebt voor anderen, dan, dan is een zeker minimum wel van belang. Alles daarboven interesseert me niet zoveel. Um, maar als je daaronder zakt, en dat was het geval... Ja, dan, dan moet je weer opnieuw beginnen. En dat is uh, um, uh, Daarmee ben ik het levende bewijs dat als je, als je onder dat minimum zit... dus als je niet bepaalde dingen kan doen die je wil doen... bijvoorbeeld gewoon in je eigen huis blijven wonen... en in ieder geval één keer per jaar op vakantie gaan... dan kan nou, die vakantie kan ook nog wel gestolen worden als je maar gezond bent. Maar bepaalde minimale dingen wil je toch wel houden en dat is wel, wel lastig. Dus die 500 euro die, die Jurgen nog steeds bij zich houdt... Ja, die wordt wel steeds op. belangrijker en nee, nee, groter. Die, die, die, kan ik, die had ik vroeger makkelijk kunnen missen. Dat zou, zou ik nu wel echt vervelend zijn, ja. Jurgen, ja. Hij blijft er nog een kwartiertje liggen tot vier ja. uur. Tot je verjaardag. Ja. Heb je dan, heb, hebt u dan nog... want ik hou gewoon u nog even vol, ja. behalve als u dat vervelend ja. vindt. Hebt, hebt u ja. nog contacten dan met die ex-collega's? Ja, ja, heel veel. En ze begrijpen ze u? Nou, het, het meeste contact heb ik trouwens... als ik via LinkedIn een verzoek krijg om, om, om vrienden te worden. Zo gaat dat tegenwoordig. Dan uh, weet ik negen op de tien keer dat ze net weg zijn bij de bank. Met andere woorden... Uh, ze nemen pas contact op ja, als ze zelf vertrouwen Ja, nou, een heel groot zijn. gedeelte komt dan in één keer. En dan, en dan krijg je het horen van, nou ja, ik zat er wel wat in. Uh, en dat dan neem ik ze verder ook niet kwalijk. Maar um, met de mensen die dan nog wel werken... of in de bancaire sector bij andere banken... Um, is, er, is, er, is er wel heel erg veel begrip. Iedereen weet... Ergens latent wel dat de, de manier waarop de sector bezig is... totaal vervreemd is van de mm -hmm. samenleving. We hebben een beller uh, nu eindelijk mm. toch aan de lijn. Uh, niet weggedrukt. Zegt u het maar. Hallo. Hallo. Moet ik het maar horen? Ja, hoi. Ik zit in de auto. Ik hoop dat jullie me goed kunnen staan. Zeker. Ik, uh, ja, ik heb net de vraag gehoord... Uh, wat er nou met je gebeurt als je dus van heel veel geld naar nul gaat. En ja. dat je dan nog een bepaalde uh, emotionele... Uh, waarde moet hebben om nog een beetje een leuk bestaan te hebben. Ik ben freelancer en uh, af en toe dan uh, uh, gaat mijn geld van heel veel naar heel weinig. Maar dat geeft ook heel veel stress en dat heeft ook een emotionele uh, impact, zeg maar, op mijn leven. Want, mm -hmm. uh, je kan af en toe heel luxe leven en af en toe helemaal niets. En dat kan heel erg vervelend zijn. Yeah. Maar ik vroeg me af, als je nou heel veel geld hebt gehad en je hebt helemaal niks meer, uh, of je dan ook emotioneel, zeg maar, naar een andere visie krijgt op geld, op de waarde daarvan. Nou. Dus niet zozeer dat je denkt van, nou, dat kan ik wel kopen en dat kan ik niet kopen, maar dat je ook uh, er meer objectief naar kijkt van wat het geld nou eigenlijk is. Want het is natuurlijk eigenlijk maar het is een kom, lapje. Ja. Een lapje papier en een muntje en dat is het. het, is een het eigen... Ja, het is een afspraak. Kilian, wil jij reageren? Ja, het antwoord is ja. Dus ga je er anders naar kijken? Ja, want uh, uh, het blijkt, en dat geldt voor mij persoonlijk... maar dat geldt ook wat je, wat je ziet in onderzoek... is dat mensen een bepaald minimum moeten hebben... Om uh, uh, hun bestaan voor te kunnen zetten. En dit, dit wordt een beetje een ingewikkeld antwoord misschien. Maar geld maakt niet gelukkig, maar geen geld maakt wel ongelukkig. He, met andere woorden, het verband tussen die twee is niet lineair. Dus als je meer geld hebt, word je ook meer gelukkig. Maar in, de eerste, in het begin geldt dat wel. Dus zeker als ZZP'er, dat ben ik overigens uh, voor 80 of 70 procent van mijn tijd nu ook. Uh, dus ik ben verbonden aan de vuur daarnaast ZZP'er. Um, um, en ik, ik, ik ken dat, dat grillige verloop van je inkomen. Als dat onder een bepaald minimum komt, levert dat gewoon stress op. Uh, als je dat minimum gegarandeerd hebt, dan, uh, dan heb je die stress niet. Wat niet wil zeggen dat je dan ook meteen gelukkig bent. Maar het antwoord op de vraag is dus heel duidelijk ja. Dankjewel. Bye. Ja, we gaan door. Dankjewel. Oh, en rij voorzichtig. Okay. Ja, zal ik doen. Ja, ja. want, wij, want wie, wie hier weer staan te trappelen? Nee, ze gaan nu staan bedoel ik. Anne-Fleur Schep en Thijs Huis uh, van PS Theater Leiden. Uh, een scène uit de voorstelling Ons aller ziel. En eigenlijk sindsdien... Uh... Ja, ik ken Rachella eigenlijk best al een tijdje. En ik vond het wel een lekker ding. Ja, ja ik ja. vond Alex wel... Uh... Ja. ja, wel. Uh... Ja, en toen, toen kwam ik bij haar thuis en toen dacht ik, ja. ja... Ik ben eigenlijk vrij snel bij hem ingetrokken toen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja onze Rachella is wel uh, direct van het uh, inpakken weg. <laughs> ja. Oh. Oh. oh. <laughs> ah, je bedoelt financieel. Ah ja, oh. Um... Ja, ja. Ja, nou, we zitten in de schuldhulpverlening. Ja, ja. En dit is nu ons derde jaar. Ja. Dus, uh, ja. ja. Nou, ja, bijvoorbeeld aan uh, dat we geen automatische incasso meer kunnen laten doen bij de Rabobank. Nee. Nee. Nee, nee en bij de verzekering hebben we een achterstand. We moeten sowieso nog september en oktober betalen, hè? Ja, ja, ja. ja. en we hebben nog een uh, deurwaarder lopen en we hebben ook nog het LBO. Ja. Ja. Maar daar kunnen we een regeling mee treffen. Ja. ja. Ja. en we hebben ook nog een rekening openstaan van vorig jaar. Twee rekeningen. Bij elkaar is dat 798,95 euro. 437 daarvan gaat naar de deurwaarde, want die heeft al een uh, dwangbevel gestuurd. En voor de rest gaan we een betalingsregeling ja. treffen. Ja. Ja. We hebben gelukkig nu steun van de voedselbank. Hè? Daarmee redden we het dan nog net. Ja. Maar moeten we natuurlijk wel kijken dat we elkaar niet financiële klem weten te zetten? Ja. Ja. ja. We gaan 70, 70 per maand aflossen. Uh, nee, nee, we gaan 50 per maand aflossen, Alex. Nee, we gingen, we gingen 70 aflossen toch? Nee, Alex, ik ga niet nu helemaal mijn kinderbijslag daarin stoppen. En je zal toch iets moeten doen? Ja, dat snap ik. Dus zeg ik 50 euro per maand. Uh, Oké. Okay. Ja, ik ga namelijk nou, de kinderen moeten ook dichter ja, ja, ja, Nee, ja, net is is goed. We gaan 50 aflossen. Ja. Ja, want wat het namelijk is... als ik zo'n 400 euro per maand krijg... van de kinderbijslag... dan kan ik daar de rest niet van betalen. Ja. Vier. Ja. Ons eerste is... Uh, nu... zes jaar geleden overleden. Dus... Dat is ons Wendy. Ja. Ja, en we hebben eigenlijk heel erg geluk gehad. want ons Wendy. Uh, ja, ze kon uh, naast de moeder van Alex komen liggen. Dus. Ja. ja. Maar waar ik wel van baal... Ik had schelpjes neergelegd. Ja. En die hebben ze allemaal weggehaald. Dat snap ik nu echt niet. Nee, maar verder hebben we het er nooit Onze over. Onze Rachel had zo mooi... Schelpjes op het graf gelegd van ons Wendy en na twee dagen was dat weg. Dat kan toch niet? Dat zijn, nee. dat zijn toch geen dingen? Ja, het is toch, dat, dat, dat, ze, dat, dat ze dat dan weghalen na twee dagen, maar pis en, en, en graffiti op de graven. Dat laten ze allemaal staan. Alex. Ja, maar het is toch waar, Rachella? Dat zijn toch geen dingen? Dat doe je toch niet? Ja, maar ik, ja. Ik kun, je kunt dat blijven herhalen en doen... maar ik vind, daar dat moet gewoon een lijn getrokken worden. Dat ja, kan Alex, niet. Alex, nee, maar... maar het is toch waar, Rachella. Ja, dat mag maar... nu een keer gezegd zijn. Ja, maar ik ga het nu niet. zeggen, ik zeg het nu ook. Okay. Voilà. Ja. Ik heb het gezegd. Ik ja. ga het mij, mij niet meer kwaad om maken. Ja. Ja, nou... Ja, dat... Dat is best leuk om te vertellen, toch? Ja. Ja. Uh, vertel jij het maar, ja, Rachel. Ja, nou, ja. oké. Okay. Um, we hebben een plan. Ja. Nou ja, Alex heeft een plan. Ja, ik heb een plan. Ja. Ja. Ja, het plan is Ja, licht namelijk... het maar toe, uh, Rachel? Ja, ja, het plan is uh, het om op de markt ja. uh, speelgoed te gaan verkopen. Ja, wij gaan dus op de markt Marten gaan draaien. Ja. Ja. Ik heb namelijk een oom. Ja, uh, dus haar oom, dat heet... is Karel, ja, Karel. Die verkoopt speelgoed op de markt. Ja, ja. ja plastic speelgoed. Ja, plastic ga. Ja, de bedoeling is... Vertel het ja, maar, dat nou, speelgoed ja. is kapot. En, uh, het is dat kapot gaat Alex... speelgoed en ik ga dat maken. Ja, hij kan Toch? het heel goed. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ligt het plan maar ja, ja. toe? Nou ja, dat, dat speelgoed Want, gaan we het dus maken. Het plan is nu dat wij ja. op de markt... Ja, we hebben een uh, kraam van ja. 4 bij 1 meter. Ja. Ja. 4 bij 1. Nee, Rachelle, nee. We dan... Rachel, nee. Uh, ja. Als je het vertelt, moet je het goed vertellen. We hebben een marktkraam van 4 bij 1. En daar gaan we het speelgoed verkopen. Ja. ja. En ja. dan hadden wij bedacht, dan staan we op de markt... Hè? En dan, dan roepen we naar de mensen, want we komen natuurlijk niet zomaar naar het kraam. Dus we roepen nee. naar de mensen. Ja, we hebben een slogan. Wat hadden we bedacht, uh, Marcella? We dus, um, speelgoed. Speelgoed, ja. speelgoed. Goed hier. Ja, en we, had, we hadden ook nog... Ja, ja, we hebben ook nog een ander. Uh, speelgoed, heel goed, speelgoed, heel goed. Dus dat rolt door, zeg maar. Speelgoed. speelgoed heel goed, speelgoed. Heel goed. Speelgoed. Ja. Heel goed. Speelgoed. Heel goed. Goed hier. Speelgoed. Goed hier. Anne Fleur, Schep en Thijs Huis, spelen een echtpaar in schuldhulpverlening. Dank jullie wel. Ze zijn van PS Theater Leiden. De voorstelling heet Ons Aller Ziel. En Jurgen Maas gaat verder. Ja, en ook Papijn Smit, regisseur. Dank voor je komst. Kilian Waboen, eigenlijk nog één hele grote vraag. Um, maar we hebben twee minuten om hem te beantwoorden. Voor in uw boek uh, hebt u Exodus 23.2 opgenomen. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Gaat dat u goed af? Nou, dat laat ik een ander om te beoordelen. Nee, wat vindt u zelf? Denk op dat briefje 500. 500. Ja, uh, ja, het gaat me heel goed af. <laughs> en geef daar eens een voorbeeld van. Uh, nee, de, de reden waarom het uh, in dat boek staat... Dat, dat, uh, is dat ik toen ik promoveerde aan de Vrije Universiteit? Zijn mijn co promotor altijd tegen mij. Uh, op het moment dat ik zei van ja, maar andere mensen uh, denken er ook zo over. of bepaalde auteurs hebben dit ook altijd aangehaald. Uh, de, toen zei hij tegen mij: ja, maar jij uh, zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Met andere woorden, het feit dat andere mensen iets doen. wil nog niet zeggen dat jij dat ook moet doen. Uh, en ik heb me daar in ieder geval in mijn uh, wetenschappelijke werken. in mijn boek aangehouden. Ja, hebt u zeker gedaan. Eén um, vraag hebben we nog niet gesteld. Dat wordt de allerlaatste waarschijnlijk. Het begrip heilig. Volgens mij is het een uur lang niet gevallen. Goed zeg. Toch nog even, wat betekent het voor u in dit verband? Ik ben, uh, ben zelf van huis uit psycholoog. Ik heb psychologie gestudeerd en kwam eigenlijk bij toeval bij een bank uh, terecht. Uh, maar voor een psycholoog, of in ieder geval voor, voor mij dan, het verschil tussen een aap en een mens is dat de, de mens heeft de mogelijkheid om te denken, het gebruik maken van zijn hersenen. En als er iets heilig is, dan is het wel. Het feit dat wij uh, kunnen denken, dat wij rationele beslissingen kunnen nemen. Uh, en als er iets voor mij heilig is, dan is het wel ons vermogen om, om te denken. En wat denkt u nu aan? Aan zijn verjaardag. Ja, wordt die gevierd? Uh, die wordt gevierd, ja. Ja. Die wordt gevierd, inderdaad. Jee! Ik, ik ben nu nog niet jarig. Hè? Ben nee, van, nog van vandaag, drie minuten. Uh, nee, nee, nee. Ja, uh, ja het is moeilijk bekend. Dus, ja. Oké, okay, ik dank, dank u hartelijk voor uw komst. Ik ja. uh, geef u die 500 euro weer terug. Uh, Ach, Go, zo, zo is het wel hoor, onze Jurg. Uh, ja. uh, zo voelt het toch dat ik iets gewonnen heb vandaag. Ja, zie je, het, het, het <laughs> ja. werkt hoor. Ja. <laughs> Alsjeblieft. Dank je wel. En wij gaan weer terug naar het station Amsterdam Centraal... waar een jonge, werkloze vrouw zich heeft lopen haasten... om de trein naar Almere te halen. Er stappen nog meer mensen in, luistert u naar deel 2 van het hoorspel Excuses voor het ongemak. Soms wou ik dat ik verloog weg van hier, ergens landen, weer geboren worden. Waarom ondervraag ik mezelf altijd? Crimineel van mijn eigen wil. Hoe kan ik meegaan met de menigte als ik mijn eigen weg niet ken? Hoe kan ik meegaan in mijn geloof als ik alles in twijfel trek? Mijn vader. Mijn vader, de mens, nog geen zestig. Oh, nee, als ze me niet tegenover mij komt zitten, zeg. Inshallah, ja. inshallah, inshallah, Heb ik weer. Laat haar dan op zijn minst haar mond houden, zeg. Hoi. Jezus. Nou ja, zeg. Loop lekker weg, joh. Goedemiddag allemaal. Speciaal voor de koude dagen van kerst bieden we iets warms aan. Koffie, thee, een lekkere versnapering misschien. Cappuccino. Maar natuurlijk, meneer, wil meneer daarbij gebruik maken van onze speciale kerst uit het knuisje aanbieding. Zo. Een verse gevulde koek met ambachtelijk gebrand amandeltje in het midden. En uiteraard voorzien van een fraaie spijslaag. Tezamen met de cappuccino voor een heerlijk ja, kerstprijsje ja. van 3,98 euro. Mm, nee. <laughs> Dan niet. Lekke kerst niet rol aanbieding. Kerst uit het knuisje aanbieding. Kerst uit het knuisje aanbieding. Zelfs wij hebben dat hier in de studio desmet te verkrijgen deze nacht. Dus komt allen. Over een uur gaan we verder met dit hoorspel en na het NOS journaal van vier uur is hier te gast verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer. We gaan het hebben over het thema heilig. Als u zich daarmee wil bemoeien, kunt u gerust bellen 020 5217133, 5217133. Want wat wij willen weten is wat doet er nu werkelijk toe? Als alles wegvalt, wat is onvervreemdbaar belangrijk voor je? Wat blijft ons immer na aan het hart? Ik zie jullie zo weer.